9 uur. Dit is Dorel Megens met het NOS-journaal. In contracten met thuiszorgbedrijven goede arbeidsvoorwaarden op te nemen. Staatssecretaris Van Rijn wil zo voorkomen dat gemeenten kiezen voor de laagste prijzen... waardoor zorgorganisaties niet meer rond kunnen komen. Brancheorganisatie Actis is blij met de wet. Al vindt directeur De Vries het wel laat, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Actis heeft volgens hem een jaar geleden al gewaarschuwd... dat zorgbedrijven door te lage tarieven in de financiële problemen kunnen komen... Als gevolg daarvan ging onlangs TSN, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, failliet. Russische militairen en regeringstroepen van president Assad vallen in Syrië expres ziekenhuizen aan. Dat zegt Amnesty International. De afgelopen drie maanden zijn volgens de mensenrechtenorganisatie zes ziekenhuizen in de provincie Aleppo gebombardeerd. Daarbij kwamen drie burgers om en raakten 44 mensen gewond. Door het vernietigen van ziekenhuizen zouden regeringstroepen... burgers hebben willen wegjagen uit bepaalde gebieden... om zo de weg vrij te maken voor een invasie van grondtroepen. De PvdA wil dat er snel een luchtbrug komt tussen Turkije en Europa. Daarmee zouden een maand lang minstens 400 vluchtelingen per dag... overgebracht moeten worden. PvdA-leider Samson noemt zo'n luchtbrug in de Volkskrant... een teken van goede wil. Maandag is er een top tussen de EU en Turkije. Samson wil dat Rutte zich dan sterk maakt voor het plan. De VVD ziet niets in zo'n luchtbrug. Fractievoorzitter Zijlstra zegt dat dit een beloning zou zijn voor het stilzitten van de Turken. SNS heeft een redelijk goed jaar achter de rug. De netto-winst bij de bank steeg naar 348 miljoen euro. Ook kreeg SNS er veel klanten bij. Met de hypotheekentak ging het minder goed. De gezamenlijke waarde van de hypotheken daalde vorig jaar met 1,6 miljard euro. SNS werd in 2013 genationaliseerd. Het is nu nog de enige bank die volledig in handen is van de overheid. Het weer. Vandaag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Met hier en daar wat zon. In het oosten blijft het bewolkt tot het 5 tot 7 graden. Morgen eerst regen, soms ook natte sneeuw. Bij maximaal 4 graden. En smiddags wordt het weer droger. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 7 kilometer file door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En de vertraging is ongeveer drie kwartier. A4 richting Amsterdam bij Plasvoepolder 5 kilometer. En verderop 5 kilometer bij Zoeterwouderdorp. A9 richting Amstelveen bij knopend Rotterpolderplein 5 kilometer door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij knopend Lunetten 5 kilometer. En op de Rijben richting Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven 12 kilometer door een kapot. Tot de vrachtwagen. Er is één reis ook dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. Verderop in de richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Blijzek en Voorburg over acht kilometer. En op de A15 richting Rotterdam bij Hardingsveld giesendam vijf kilometer. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht vier. En de A27 richting Almere is dicht tussen Kloopend Eemnes en Almere Haven door berg, berg Het verkeer bij, wordt bij Kloopend Eemnes onbegeleid via de Berg.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZierfM. ZierfM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. In het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan het uh, redelijk politiek hebben. Ja. De eerste uh, 40 minuten zijn opgesplitst in uh, een stukje met de loco-burgemeester. Hebben we net gehoord. Mevrouw Schallik, welkom. Dank je. En daarna gaan we uh, met Ruud Zandbergen. Ja, dat was even een Belen mis. Uh, mis... Ja, nou, dat hebben we al rekken ja. Oké. Okay. <lacht> en uh, uiteraard zult u begrijpen dat we het gaan hebben over de statushouders. Ja. Uh, Alweer. Alweer? Nou, alweer. Mijn plan was eigenlijk om het andersom te doen, maar u heeft zelf het plan uh, getrokken dat u eerst wilde. Ja. Uh, heeft dat een reden? Heeft dat een reden? Of wilt u eerst wat vertellen waarna wij in discussie kunnen gaan met uh, ja, de heren? ja, Ja, want uh, als je met anderen praat, is het meer een discussie dan dat je iets kunt uitzenden, mm -hmm. zeg maar. Ja. Ja. En daar heb ik wel de behoefte toe. Ga de gang. Uh, want ik heb nog vragen genoeg natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik ben, uh, zoals je weet, namens het college de wethouder die dit trekt, dit onderwerp. Uh, we hebben afgelopen uh, dinsdag uh, zeg maar een besluitvormende vergadering gehad in de Raad. En uh, wat ik eigenlijk wil uh, aangeven is dat ik weet gewoon, zoals iedere Nederlander weet, dat statushouders opvangen, wel of niet versneld, uh, op zich... Een heel emotioneel onderwerp is. En uh, emotioneel, denk ik, doordat mensen verschillende ervaringen hebben. verschillende contacten hebben gehad in hun leven. waardoor ze daar echt heel verschillend over kunnen denken. En uh, gezien uh, de snelheid. waarmee. Uh, een aantal vluchtelingen op Nederland is afgekomen. Uh, anderzijds de logheid, natuurlijk, van grote apparaten als een COA. Uh, het maakt het allemaal best ingewikkeld. En nou, dat weten we allemaal. Europa, grenzen dicht of niet. Wat komt er nog op ons af? Dus het is ook een onderwerp wat mensen angstig kan maken. Heeft uh, u dat gevoeld in de afgelopen periode? Dat mensen angstig zijn daarvoor? Ja. ja. Ik, uh, ik, ik heb veel begrip voor uh, mensen, omwonenden. Die denken, ja, wat gaat hier gebeuren? Uh -huh. Kijk, het is natuurlijk heel anders als je een uh, groep van veertig mensen leert kennen. Statushouders. En dan... Mm -hmm. Gaat nadenken over wat betekent dat aan mijn tuin. Ja. Dan dat je helemaal niet weet wie er komen. Wie er, wie er komen ja. Dat genereert natuurlijk angst. Dat snap ik heel goed. En maar... ook alle berichten die er al zijn ja, geweest. en ik, Wat ik bent. ook wil vertellen is dat. Uh, in de pers is dat een aantal keren aan de orde geweest. Ik denk terecht. <coughs> binnen OPZ. De fractie. Waren de meningen behoorlijk verdeeld. Over moeten we dat nou wel ondersteunen. Of niet ondersteunen. En ik heb in de fractie zelf gezegd. <lacht> Uh, kijk, uh, zoals jullie weten, je sluit in het begin als partijen een coalitieakkoord. En dat is niet zomaar een akkoord. Dat is iets waar je als coalitiepartijen zeg maar, steun aan moet geven. En dan is individuele wensen, et cetera, zou je kunnen inbrengen. Maar de keuze voor of tegen is in principe al gemaakt via een coalitieakkoord. Maar dit is een onderwerp wat er helemaal niet in stond. buiten de coalitie dus? exact. Dus ik heb ook gezegd in mijn fractie. Jullie moeten gewoon naar eer en geweten stemmen. Laat alle informatie op je afkomen. cetera. Nou wat bleek in de loop van uh, januari, februari, maart. Dat een van onze leden, Bob de Vries. Het er ongelooflijk moeilijk mee heeft. Met het hele onderwerp. En die heeft alles op zijn manier afgewogen. En die wou ook naar de raad komen. En die wou gewoon tegenstemmen. Gewoon, hij heeft hem over redenen waarom hij vindt dat we dat niet moeten doen. Ja, ik vind het dan ook spijtig voor hem dat dan zijn huisarts zegt, want het sloeg hem echt op zijn hart. Mm. Ik bedoel, hij heeft er al gewoon, is al opgenomen geweest in het ziekenhuis mm. daarvoor. Zo erg beweegt het onderwerp hem. En zo komt hij in de spagaat van raadslid zijn en gewoon je eigen persoon zijn. Dat kan soms een hele spagaat zijn. Dat ben ik gedeeltelijk met u eens. Het is natuurlijk altijd spijtig dat hij om medische redenen nee moet zeggen. En je bedoelt naar de vergadering komen? Dat hij niet kan komen? Dat is spijtig dat hij niet kan komen omdat hij om medische redenen dat heeft. Maar dan verbaast het mij wel dat hij dat niet in de commissievergadering gezegd heeft. In de commissievergadering uh, heeft meneer de Vries weinig opmerking gemaakt over het, uh, het, het wel of niet voor zijn. Ja. Terwijl er wel gesproken is uh, met meneer Posten die hier uh, gewoon gezegd heeft dat hij het er niet mee eens is. Mm -hmm. Dat kan, hè, dat mag, ja. dat hebben we net uh, gehoord. Ja. Um, dat vind ik dan jammer dat hij dat, dat daar dan niet even geventileerd heeft. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk alleen dat het heel moeilijk is voor een raadslid soms om uh, persoon en partij en coalitie en de politiek oh. om daar vaardig mee om te gaan, dat is niet altijd even makkelijk. Nou is meneer de Vries niet uh, uh, uh, vandaag politicus geworden, die zit al wat langer uh, in het zaal. Ja. Dus daar had hij iets mee om kunnen gaan. Wat mij ook verbaasde in deze vergadering, um, dat de Openzet in eerste maand helemaal niet reageerde. Ja, maar dat gaat allemaal buiten mij om, <laughs> hè? Dualisme, uh, bedoel. U zit en we? luistert. Ik zit er, letterlijk, ik wist ook nog niet wat ze zouden gaan stemmen toen we begonnen aan de vergadering. Ik dat wist is, het echt uh, niet. Uh, dat is wel zo eerlijk. Um, uiteindelijk, uh, en uh, daarvoor had ik ook graag met de beide heren aan tafel gezeten, uh, ja. komt er een voorstel uit. Daar wil ik even naar terug. Ja. Uh, in eerste termijn heeft de PvdA een, een opzomming en waarbij wordt verteld, het is niet onze eerste keuze, maar enzovoort, ja. Enzovoort, ja. enzovoort. Dan komt ter sprake het waterschuivingsterrein. Ja. En de Prinsessenweg. Ja. Is er binnen het college over die twee plekken nagedacht? Tuurlijk. Ja, allerlei plekken is er over een nagedacht. Het kwam een beetje over als... Hey. Ja. Nou, weet je wat het was? Um, als wethouder zit je er zeer geconcentreerd te luisteren. Van wat wil iemand nou eigenlijk vragen of vertellen? En op dat moment was ik helemaal kwijt... welke onderwerpen of welke plekken we allemaal aan de orde hebben gehad. Mm -hmm. En... Um, stomme is dat ik op dat moment dan even kan schorsen, maar dat bedenk ik dan niet. Want dan zit ik zo in de inhoud. Nee. Dus ik had even moeten schorsen, want ik weet gewoon precies welke plekken aan de orde zijn geweest. Maar waarom staat het dan niet in het plan van uitvoering? Ja, We hebben hier hadden... die dingen bezocht, maar onze keuze valt op. Ja, ja, dat was misschien slimmer geweest. Nu... Maar we hebben de raad wel geïnformeerd. Okay, meneer over... Tone, die liet zich uh, uh, een beetje uit van, uh, we hebben geen informatie gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je zit in het begin als college met een lastige keuze. Wat gaan we nu openbaar maken naar de, de plekken waar we kijken. Waardoor je onrust kunt genereren, terwijl het misschien helemaal niet nodig is. Dus we hebben er toen voor gekozen om de raad informeel op de hoogte te brengen. Van de onderwerpen waar we, dus de plekken waar we mee bezig waren, ja. Maar ik denk dat iedere zandvoorter, die kan het bijna aftellen op zijn vingers. Want zoveel hebben we niet. Ik nee. nee. bedoel, uh, ik noem maar wat, een brandweerkazerne. jeetje, ja, ik weet niet wat je er allemaal moet gaan doen. Wil ja. je de mensen kunnen opvangen, ja. als voorbeeld? Nou, jullie hebben dus inderdaad naar die plekken gekozen. En daarbij kwam uh, het spalier als, uh, als beste uit. Optie. optie. U heeft uh, ongeveer een keer of vijf, zes gehoord... dat het te klein, te krap en ja. uh, niet goed werkt. Ja. Um, hoe, hoe gaat u daarmee om? Jullie hebben van tevoren bekeken dat het wel werkbaar is. Ja, nou ja dat is inderdaad in termen van sober en doelmatig... En uh, dat is ook een van de achtergronden waarom we hebben gezegd... nou, we hebben het liefst wat grotere gezinnen. Ja. Want als je gewoon kijkt naar die, uh, die paviljoens... Uh, de opbouw, ik weet niet of jullie dat weten... maar okay. het, is eigenlijk, het zijn twee verdiepingen per paviljoen. Twee paviljoens, vier keer is eigenlijk dezelfde layout mm -hmm. van binnen. Ja. En het is gemeenschappelijke keuken en douche. En aan, aan de zijkanten van de paviljoen zijn slaapkamers. Ja. Dus het leent mm -hmm. zich eigenlijk uitstekend... Voor twee wat grotere gezinnen. Of daar nou een oma bij zit of niet. Ja. Ik, ik noem het een gezin. Ja. Uh, waardoor je zeg maar uh, in principe. De, uh, de layout van het paviljoen zo goed mogelijk gebruikt. En, zo min mogelijk, en zo, mensen zoveel mogelijk rust kunnen krijgen. Dan zouden ze het ware hun eigen deel nou, kijk, hebben. Mm -hmm. het, het, het liefst uh, zouden jullie natuurlijk tien gezinnen willen hebben met vier personen. Maar er is ook in, uh, in die vergadering al een paar keer geroepen. Dat is allemaal leuk wat jullie willen, die gezinnen. Maar als het COA 40 uh, vrijgestelde jonge mannen deze kant op stuurt. dan moet je die ook accepteren. Ja. Het is dus niet zo dat die gezinnen komen. En die garantie kunnen jullie ook niet geven. En nou krijgen. ik zou zeggen. Uh, over een week of twee, drie nodig me nog eens uit, oké? Okay? <laughs> dat gaan we dat zeker mee mee doen. Gaan dat gaan, gaan we zeker doen. In ieder geval uh, wel, oh. ja, vragen aan het COA om ja. toch. Ja. Nou, en wat ik, ik heb... ook wil zeggen is: van. Uh, ik vind het. Uh, amendement, wat is ingediend... Mm -hmm. zie ik als een hele goede aanvulling. Dan uh, daar wil ik het straks ook nog even ja. over... Maar met, goed, nou, met mag wat mij de betreft... De iedereen uh, <laughs> <sluiten>. <laughs> Sluit aan. Um, wat ik nog even aanvragen ja. aan u wil... Uh, is, uh, wat vond u van de sfeer? Nou, het is goed dat je dat vraagt. Daar ben ik echt blij mee met die vraag. Want dat had ik graag willen vertellen... en dat vergeet ik dan weer. Ik vind, als ik kijk naar... de emoties in Nederland... En hoe uh, het debat gevoerd is, maar ook met de opwonenden. Mm -hmm. dan zeg ik. nou echt hoor, dat meen ik uit de grond van mijn hart. compliment voor Zandvoort. Ik bedoel, als, uh, voor mij. Uh, was al verrassend. hoe uh, Zandvoorters reageerden. op de noodcrisisopvang. Hè, in, ja. de, in de Corvo Sporthal. Dat, dat ben ik helemaal verrast door het aantal vrijwilligers. wat bijdrage wil leveren. En niet dat ik het van tevoren niet gedacht had. maar zoveel, hè, Meer dan het aantal vluchtelingen. En dan kijk ik nu naar hoe, uh, wat voor vragen ik op me af heb gekregen. En hoe mensen reageren. En hoe ze onderling met elkaar omgaan. Terwijl je er zo verschillend over kunt denken. Ik ben, uh, ik ben op dit moment trots dat ik onderdeel ben van het bestuur van Zandvoort. Ik uh, bedoelde eigenlijk de sfeer in de raadzaal uh, op, die, uh, op die dag. Ik vind hem prima. Ik vond hem prima. Daar gaan we zo even met de heer. over. Ik bedoel, ik wist van het begin af aan dat de VVD tegen was. Ze hebben het ook amendement niet getekend. Hetzelfde geldt voor GBZ. Nou, ik vind het niet meer dan logisch dat ze proberen aan alle kanten te porren en te peuteren of er ergens een opening zit. En OPZ is hartstikke onduidelijk geweest van het begin af aan. Dus ik, ik kan de verhouding wel even. voorstellen. Ja. Uh, over de vergadering zelf uh, gaan we met de, de beide heren uh, praten. Jan. We hebben uh, Jan Beelen en uh, meneer Zandbergen. Ruud. Ruud. Welkom. Uh, we Tot hebben wel. maar twee microfoons. Dus uh, ja, als jullie de willen delen en uh, Ruud die, uh, die kan hem zelf wel pakken. Ja. Uh, over de sfeer in het, uh, uh, in het debat. Jan, jij zat uh, beneden. Zou jij als luisteraar daar iets over kunnen zeggen? Want je, je, je, je ziet dat niet, maar je zat beneden. Hoe heb jij daar uh, naar, naar zitten luisteren? Een beetje onafhankelijk van jouw partijpolitiek als dat kan. Nee, ik, heb, ik heb inderdaad uh, niet uh, in de raadzaal zelf gezeten. Ik ben zoals gezegd buitengewoon raadslid. Dus ik kan niet deelnemen aan nee. de raadsvergaderingen. Wel aan de commissievergaderingen. Maar ik moet zeggen, het is vooral een debat geweest... waar iedereen zijn standpunt heeft uit willen dragen. En ik... Ik, ik zeg een debat, maar eigenlijk is het geen debat geweest. Het is meer een, ja, een soort van uh, ik vind dit en daar blijft het bij. Maar dat was, dat was zeker in de eerste termijn zo. Uh, alle partijen hebben wat gezegd, behalve uh, OPZ. Is het niet gebruikelijk dat de, uh, de grootste partij van Zandvoort dan ook wat zegt? Nee. Ik, kan, ik kan die vraag heel goed begrijpen. En je zou zeggen van wel, maar we moeten ons ook enerzijds verplaatsen in zet. Het is natuurlijk hun recht om niks te zeggen in de eerste termijn... en in de eerste termijn ook even af te wachten... kijken wat andere partijen wel of niet vinden. En ik vind in de tweede termijn hebben ze zich wel hersteld... maar ik kan die vraag goed begrijpen dat, dat u zegt... van wellicht hadden ze in de eerste termijn ook wat kunnen zeggen... maar ik vind wel gelet op de, her, op de heftigheid van het onderwerp kan ik me ook enigszins voorstellen dat zij terughoudend zijn... en vooral voor de partij zelf die het er best moeilijk mee had... om daar ook heel voorzichtig mee om te gaan. Ruud, had de angel uit dit debat niet snel eruit gehaald kunnen zijn... als meneer Postel in eerste mijn had gezegd... van ik ben van mening veranderd, ik steun dit voorstel? Misschien. Misschien had dat uh, gewerkt. Ik moet wel zeggen dat uh, ten opzichte van OPZ... en dat is eigenlijk al vanaf het begin van deze coalitie... dus 2014... Uh, tenminste één partij... Uh, hoe heet het... Uh, uh, ten opzichte van uh, OPZ... een soort uh, politiek vandalisme pleegt. Dus dat, dat wil zeggen dat men eh, toch wel heel erg scherp op het debat is. Ook persoonlijk. En eh, dat heeft trouwens ook zijn gevolgen gehad. Hè? Dus, dus eh, niet alleen eh, mentaal, maar ook fysiek. En eh, mevrouw Sjalek heeft het daar net over gehad. Eh, dat speelt daarmee. En mensen moeten zich toch eens realiseren... in een debat of de manier van debatteren... En nou wel zo goed is. Maar daarom kom ik daarmee, want um, de, de VVD deed uh, probeer het debat uit te lokken met de persoon. Dat mag. Daar, ik ik daar heb, bedrijf ik bedrijfspolitiek voor. Ik heb de naam van de partij niet genoemd. Hè? Nou, dat wil ik wel doen, want het is gewoon een openbaar debat geweest. En we weten allemaal hoe de, uh, de kaarten geschud zijn. En Je kan daarover denken wat je wilt. Het is wel een vorm van debat voeren dat je iemand rechtstreeks een vraag gesteld. Als je nou gewoon gelijk antwoord had gegeven, dan had dat hele debat toch een stuk vriendelijker verlopen. Ik denk dat dat een beetje naïef is, eerlijk gezegd, bij de VVD. Want als je kijkt hoe de VVD op dit moment politiek voert... dan is het vooral een woordenspelletje wat ze iedere keer proberen uit te lokken. He, je zegt wat, vervolgens interpreteren zij het op, op de manier zoals zij dat doen... en dan maken ze er weer iets van zoals, zoals, zoals, zoals het lijkt of je dat gezegd hebt. Maar ja, dat vind ik best gewoon jammer, want zo kan je niet echt een normaal debat met elkaar voeren. Ja, ik, ik neem, ik neem heel... aan, als, als jij uh, zo aangevallen wordt, of er wordt zoiets gezegd dat je dat pareert... Ik, ja, nou, als ik voor mezelf spreek en dan kijk ik naar de commissievergadering... dan denk ik dat ik de heer Hendricks wel een aantal keer heb gepareerd. Want vooral zijn manier van debatvoeren... Ja, het, het stuit mij erg tegen de borst. Ik vind dat geen fatsoenlijke manier van debatvoeren. Als je kijkt hoe hij de heer Poster een aantal keer heeft aangevallen... dan denk ik bij mezelf waar zijn we mee bezig. Ja, maar daar gaat het mij dus om. Geef dan gewoon antwoord en is eruit. Klopt, ja. Maar dat is een keuze geweest okay. van de heer Poster. En ja, daar kan ik eerlijk kan gezegd weinig over zeggen dan nu... Maar ik vind de manier waarop de heer Hendrik Stande, de heer Posten, aanvalt... dat vind ik, uh, ja, ja. vind ik not done en echt een gebrek aan fatsoen. Um, dat tot zover uh, hoe men daarmee omgaat. Um, ik heb nog een... Nog een vraag. Um, in de raadzaal waar een besluitvormend uh, besluit moet worden genomen... Hoor ik iemand zeggen, of hoor ik gewoon dat iemand nog niet het verschil tussen uh, vluchtelingen en statushouders uh, uh, weet. Mevrouw Sjallik, hoe, hoe moet ik dat zien? Het moet ook duidelijk zijn dat iedereen die er zit weet waar hij over praat. Ja. Nou, dat is nog maar de vraag. Hè? We hebben het er eens over gehad dat het een moeilijk begrip is, maar... Nee, niet een moeilijk begrip. Ik denk dat wij in Nederland gewoon die termen constant door elkaar gooien. Ja. En dat is, dan maakt het ingewikkeld. Wat is nou een asielzoeker? Nou, dat is volgens mij, voor zover ik het tot nu toe begrepen heb... hetzelfde als een vluchteling. Ja. Oké. Okay. Wat is dan een statushouder? Is een statushouder een vluchteling? Ja. Is een statushouder een asielzoeker? Ja. ja. Maar het is wel een apart stadium binnen het... kortom, ingewikkeld. Ik kreeg eerlijk gezegd ook niet die indruk... tijdens de discussie, althans bij de raadsleden hmm. zelf... dat dat begrip onduidelijk was. Misschien dat dat in de tribune het geval was... maar ik kreeg die indruk niet... Iedereen wees dondersgoed goed waar we het over hadden. Dat hebben we eerlijk gezegd ook, ook, ook in de commissievergadering uitge, uitgebreid uh, bediscussieerd. Dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat daar verschil van mening over was. Dat is de, misschien wat jij ervan uh, uh, gehoord ja. hebt. Want jij zat op het vinkentouw heb ik uh, begrepen. Uh, jullie uh, hielden jullie pleidooien voor en voor. En wat mij dan uh, wat ik grappig vind. Is dat een van de meest bedreven politicus van Zandvoort, de heer Tonen, met, uh, met een voorstel komt? Ja. Het kwam als een soort uh, konijn uit de hoge hoed. Het was, het Ik was zag goed. gelijk meneer Zandbergen uh, rechtop springen. Die zag waarschijnlijk zijn kans schoon om een abonnement te verzinnen. En meneer Beelers zat beneden met de tiepmachine klaar. Ja. Ik uh, heb bekruid mij het gevoel dat dit al een 1-2 was. Er was, nee, het is zeer beslist geen 1-2 geweest. Ik moet wel zeggen dat ik voor de vergadering... vlak voor de vergadering, en dan hebben we het over minuten... Ja. Uh, ongeveer wist uh, wat het standpunt van Openzet uh, zou zijn. Um, dan... Concludeer je eigenlijk dat op dat moment er eigenlijk nog geen, uh, geen uh, meerderheid in de raad was 8 -8. voor het voorstel? inderdaad, uh, Omdat uh, inderdaad uh, de heer De Vries heel vervelend mm. voor hem uh, niet, uh, niet aanwezig was. Dus het, dat het een, een, een moeilijk debat zou zijn, uh, dat was mij duidelijk. Als hij aanwezig had geweest, dan, had het, uh, dan was het afgelopen plan. Ja, maar goed, dat was dus niet het geval. En um, overigens, dat is nog maar de vraag, gelet op de uitspraak. Maar in ieder geval, um, de heer Tone had een, uh, een, een heel uh, betoog... Uh, over een aantal bezwaren, overigens bezwaren die, die uh, ook door D66 gedeeld werden. Bijvoorbeeld het, het aantal mensen, is dit nou wel de juiste plek, et cetera, et cetera. Uh, wij, wij vonden, en uh, um, mevrouw uh, Laura van der Plas heeft het ook uitgedragen, dat, dat het voorstel... Van het college wat ons betreft uh, oké okay, was, maar ja. dat het uh, ja dat we het aantal toch wel wat mager vonden. Maar goed, daar da, da, hebben we niet over. Daar, daar kan ik ook nog een opmerking over maken. Het? Want binnen die club van 17 is daar ook nog onduidelijkheid ja, over. Maar in ieder geval, in ieder geval kwam op een gegeven moment in het betoog naar voren uh, van de heer tonen dat ik denk van hé, hey, hier kan ik wel mee. Hier kan ik wat mee. Uh, ik heb gewacht tot OPZ uh, uh, een uitspraak deed over het standpunt van uh, die partij. Over de... Over de uh, het standpunt van uh, over de statushouders? De... Precies. Dat was en ook alweer op het randje, want ik zag direct... de burgemeester alweer... Uh, ik ja, ga weer ik met wist meneer, het, uh... en daarom heb ik ook gelijk <laughs> om een schorsing aangevraagd. Uh, in die schorsing is eigenlijk alleen maar gevraagd van heb ik goed begrepen dat je dit bedoelt. Dat was het geval. En het bedoelen is, het we bedoelen... gaan verlopen voor een jaar en we Precies. evalueren over ja. een half jaar. Laat... Nee. Ja. Toen uh, hebben we de, de tafel rondgekeken van, is dit voor de coalitie aanvaardbaar? Dat was het geval. Jan Beelen is uh, opgetrommeld om een uh, amendement. <lacht> opgetrommeld, die zat er al. Nou, ik zat er al. <lacht> ja, maar, maar, hij, had uh. niet, hij had nog niet de opdracht gekregen, maar <lacht> daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ik ben ja. vervolgens naar het college gegaan. Ja. Ik heb gezegd van nou, uh, zo staat de vlag ervoor. En uh, toen hadden we wat problemen op het gebied van uh, financiën. Um, nou, wat, wat voor problemen van financiën dan? Want no, als je die het... 40, uh, uh, als je die over twee termijnen van uh, twee jaar doet, dan heb je toch ook financiële uh, ja, dingen. Ja. Is, is er wat bijgekomen? De, ja, het is, okay. het is een ietsje meer. Om even terug te gaan naar, naar dat 1-2'tje, want dat vond ik dat. Nou, de, de, dit wil ik even aan je vragen. Toen jij daar. Jij zit beneden te luisteren, voel je dat dan al aankomen, dat soort dingen. Ik, de, ik hoorde het betoog van de heer Tonen. En ik in eerste instantie, ik zal heel, heel eerlijk tegen u zijn, ik viel in eerste instantie van mijn stoel. Ik dacht, hoe kan een Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort zo ongelooflijk kritisch zijn? En vervolgens ook nog eens de bijna de suggestie wekken dat ze tegen zijn. En maar dan de, de, de, de, de, nou het konijn uit de goed halen. Ja. Ja, en vervolgens komt hij met een aantal voorstellen. Toen dacht ik gewoon, want ik vind het, dit onderwerp gaat in ieder geval mij aan mijn hart. En denk aan meer, meerdere mensen in de raad. Nou. He, want Wij vinden gewoon dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan ga je denken van hoe kunnen we, he, met hetgeen tonen heeft gezegd, dan toch nog tot een voorstel komen dat we met elkaar zo'n voorstel ook kunnen verdedigen. Nou, nou, hij gaf het voorstel al aan. Hij gaf het voorstel aan. Dat nou, was een van zijn voorstellen, want hij heeft een aantal opties heeft gegeven. Dus ik ging naar beneden toe, ik ging in de wethouderskamer zitten van Gert Jan Bluis. Ik pakte mijn laptop erbij en ik, ik uh, typte een, een, een concept, amendement. Nou. Die we vervolgens met elkaar, eerst als coalitie zijn en vervolgens met de heer Tonen en de heer Paap hebben besproken. En ja, door een beetje te polderen met elkaar, door over de tekst wat, wat te doen, ja, zijn we uiteindelijk eruit gekomen en is dit voorstel er, er doorheen gekomen. Ja, genomen, ja. Ja. Nou, nou. Um, het voorstel uh, ligt hier als uh, amendement. Uh, de, de raad stemt in met, maar dan wel met een evaluatie over een half jaar. En dan kan er eventueel na dat half jaar besloten worden: we stoppen ermee. Of we gaan ermee door. Daar zijn ook heel wat vragen over gesteld, ook aan u. Yes, de microfoon bij mij. Er komt de microfoon ja. weer die kant op. Uh, een van de vragen was bijvoorbeeld van ja, maar u heeft er al uh, uh, u ontvangt er 40. En in maand 4 heeft u al 20 uh, uit huis geplaatst, waarvoor er alweer 20 in zitten. Dat leek nogal onduidelijk voor een aantal raadsleden. Hoe uh, gaat u daarmee om? Want uh, dan zijn er 60 in Zandvoort in jaar 1. Zou het dan zo zijn dat dat jaar afgesloten wordt met 60? Uh... Of is dat al. Voorschot, een, voorschot. een voorschot. Precies, en ik heb al aangegeven aan, uh, aan de raad... dat was een van de uh, redenen waarom we de financiën niet helder konden krijgen. Want op het moment dat je uh, een aanvulling is geweest... omdat mensen al in Zandvoort definitief gehuisvest zijn mm -hmm. vanuit die 40... en je vult aan, dan heb je in principe meer statushouders... opgevangen zeg maar in het spalier in totaal... dan je jaar. in dat jaar uh, hoeft te huisvesten. Mm -hmm. Nou, en ik heb ook aangegeven, dan zullen we oplossingen moeten vinden. Want uh, van wat we doen met de statushouders... die op dat moment nog niet een definitieve plek hebben... het contract, het jaarcontract met Spalier afloopt. Ja, maar het ging over het getal. Nee, het gaat niet over het getal. Het gaat over wat we doen. Met, kijk, de, de, de hoofdlijn is... 40 statushouders gespreid over het jaar huisvesten... In Zandvoort. Klopt. En dan wil ik ook iets toevoegen. Want kennelijk ben ik, heb ik dat niet goed over het voetlicht kunnen brengen. Nou, nee, versneld, een van, een van de raad... Als ik er heel erg mag ben. <laughs> ja. Er is verwarring over uh, de druk op de woningmarkt. Ja, Dan hebben we het over sociale huurwoningen. Ja. Je moet je even verplaatsen in de gedachten van een college. Als we versneld opvangen. Optie 1. Kunnen we dat doen in de sociale huurwoningen? Huppetee, we vragen de 40, alle 40 tegelijk in sociale huurwoningen. We hebben gezegd nee. Dan wordt de druk op de sociale huurwoningen te groot. Dat kunnen we niet Correct. maken in Zandvoort. Dus, als we dat willen, dan moeten we een oplossing vinden... waardoor we mensen op een andere plek gezamenlijk kunnen opvangen... en nog steeds blijven doen wat we altijd doen... <tus> In de loop van het jaar huisvesten. Oké, okay, even dat even tussendoor, want kennelijk is daar steeds onduidelijkheid Nou, de, on de onduidelijkheid, ik wil het graag even van de wethouder hoor, en misschien jouw aanvulling. De vraag werd heel duidelijk gesteld. Als u in het eerste half jaar 40 personen aanneemt, en ja. in het eerste half jaar worden er 10 of 20 uit de huizen gezet, laten ja. we 10 nemen voor het getal, ja. dan zijn er in 2016 uh, 50 statushouders. Ja. Dat is 10 meer ja. als. Klopt. De verplichting. Dat, ja. dat was de vraag. Oké, okay. dan en... is het antwoord. Ja. Op dat moment, als het een jaar zou duren... dan aan het einde van dat ene jaar... heb ik in principe even als rekensom tien statushouders... die we nog niet hadden hoeven... hebben. Ja, nou ja. Plaatsen. Exact, dank je. En dat betekent dat je voor de keuze staat... gaan we die weer versneld huisvesten of niet. Mijn optie is niet versneld huisvesten... Dan zit ik weer met die druk op die woningmarkt. En daarom heb ik in de raad gezegd. Ja, dan zullen we alternatieven moeten zoeken. Ja, Waar als... we dan die tien personen... Ja, maar dat is als ze er nog in zitten. Ja. De vraag van uh, GBZ was. Zijn dat statushouders die eigenlijk in 2017 geplaatst ja. zouden worden? Ja. Dan is het duidelijk. Ja. Dus dan ga je eigenlijk uh, het, het getal... Doorsplitsen naar... Uh, ja, 2017. Okay. Die zijn dan de eerste die in 2017 huisvest he, gaan worden. Weer... Ik zie meneer Beelen op het, op het puntje van zijn stoel. <laughs> nou, Ik wil wel één ding even benadrukken. Want de suggestie dat het vooral gaat om de huurwoningen, de huurmarkt te ontlasten... Ik... Als CDA tenminste is dat niet onze reden geweest... om dit voorstel te steunen, het versneld huisvest. Want daar gaat het bij ons niet om. Het gaat er bij ons om dat wij als Zandvoort, als gasvrije gemeente... een verantwoordelijkheid willen nemen in deze vluchtelingencrisis. Ja. Dat wij die AZC's, die echt overvol zitten, dat we die weer ontlasten. Dat is de primaire reden. En of, of we nou op dit moment dan meer of minder huurwoning beschikbaar zijn... voor, voor, voor vluchtelingen of voor uh, zandvoort. Dus dat is voor ons minder relevant. Prioriteit. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en die AZC's ontlasten. Dat is voor het CDA het belangrijkste geweest om dit voorstel te steunen. Okay, dan, uh, verschillen we daar, <laughs> dan verschillen we daar enigszins van mening. Oh, die wil ik wel horen. Nee, het, het is helemaal niet zo dramatisch. Nee, omdat, dat... omdat uh, hoe heet het, uh, wat, wat uh, collega Belen zegt... Het ontlasting van die ASC's. Dat, dat, dat onderstrepen wij met drie strepen. Maar uh, wij zien op deze manier. Dus, dus door de tijdelijke plaatsing van mensen in de spelier. Toch wel een ontlasting van het aanbod uh, van, van sociale uh, huurwoningen. Ten opzichte van... Maar dat zegt meneer Beeler niet. Meneer Beeler zegt alleen maar dat die, dat, dat voor hem geen hoofdzaak is. Nee, maar het is voor ons wel zeer belangrijk ook... dat, je nu, dat mensen die al jaren op de, op de lijst staan... Uh, niet, niet direct de dupe worden van, van de plaatsing van die een soort mensen. Een soort van vorderingen. Precies. Ja. En uh, wij vinden dat door de plaatsing van die mensen in de spalier... Uh, dat uh, min of meer voorkomen. Een soort remmende werking erop ja. zit. Dan wil ik toch even aan u nog een vraag stellen daarover... Uh, het was namelijk een verplichting om uh, statushouders uh, inderdaad voorrang te geven op, uh, op de sociale woningen. Die is er nog steeds. Ik had begrepen in de krant dat die er afging. Een voorstel. Is, voorstel. Dat, nog, is dat nog een voorstel? Ja, wij moeten onthouden aan uh, besluiten. Oh, sorry. <laughs> ja. uh, wij moeten onthouden aan besluiten. En het is nog geen besluit. Gewoon... Dus we moeten het doen met de, zoals dat heet, vigerende regelgeving. Ja, maar dan is dus wat, uh, wat Ruud zegt, is een soort van remmende werking op die uh, sociale woningmarkt, is dan wel uh, ja. van toepassing. Nou ja, het is natuurlijk, uh, ik weet niet of uh, wat de regering wil, of dat doorgaat of niet. Hè? Of statushouders voorrang hebben op de woningmarkt. Maar ik realiseer me donders goed, als we het niet hebben, heb je alsnog een probleem. Dus ik weet niet, linksom of rechtsom. Nee, dus dit blijft lastig. Een van de vele luchtballonnetjes van een VVD-minister... Ja. of van een VVD-Kamerlid. Als we al die luchtballonnetjes zouden volgen nu... dan zouden we zogenaamd het hele probleem al hebben opgelost. Mm -hmm. Want op dit moment hebben we nog steeds die vluchtelingencrisis. Ja. Worden er worden allerlei luchtballonnetjes worden er opgelaten. Maar dit is een van die vele schijnoplossingen... om te zorgen dat, we, dat wij maar een beetje rustig blijven in Nederland. En, en ons niet al te veel zorgen maken. Maar we hebben dit probleem. En dit is geen oplossing. Dit is ook geen uiteindelijk voorstellen wat het gaat halen waarschijnlijk. Ja, maar het neemt niet weg... Het neemt niet weg dat wij moeten dealen met de huidige situatie. Dus ja, ja. is, is de huidige vele... situatie... die verder die je moet plaatsen? Precies. Okay. Ja. Precies. Zit je aan en vast, en nu hebben wij die... Eh, vanaf april neem ik aan... plaatsen wij die maar... in de spalier. Nou ja, dat zal het mij zijn. Uh, die plaatsen we in de spalier. Dus op dat moment hebben wij dit jaar... in ieder geval ruimte... om sociale huurwoningen... Aan uh, zandvoorters of... Of, of statushouders te verdelen. Of statushouders te verdelen. En niet alleen maar... En ja. dat is voor ons wel belangrijk. Nou, dat, uh, dat, ja, dat wordt nu uh, hardop een keer gezegd. En ik vind het wel knap dat het uh, eigenlijk dus twee drijfveren heeft om dit probleem op te lossen. En jullie gaan meer op de, uh, de, de, de supersociale tour van wij vinden dat Nederland... en nou, voor nou, zijn niet, verantwoording zijn verantwoordelijkheid. Niet sociale tour, menselijke tour. Het is vooral de menselijke ja. maat die voor het CDA centraal staat. Maar ja. misschien kan ik de vraag stellen aan de heer Sanberger dan. Want Als het maar een dus... kort is, want we zijn bijna door de tijd. We zijn bijna door de tijd, want we hebben het dan over het ontlasten van de sociale huurwoning. Maar in hoeverre kunnen we dan die socia sociale huurwoning ontlasten. Want je neemt nog steeds dezelfde hoeveelheid mensen ja. op. Maar niet in één keer. Je neemt ze oh, ja. niet, maar dat zouden we anders toch ook niet doen? Anders zouden we ze toch ook gewoon over het jaar verplaatsen? Ja, alleen jullie hebben het college gevraagd... na te denken over een bijdrage. Mm -hmm. En ik heb al eerder gezegd... als je kijkt naar de grotes die gehanteerd worden... voor een AZC, hebben wij nergens een plek nog ruimte. Als we kijken naar noodopvang... dat is de, het stadium voor AZC... Mm -hmm. Vanaf 200. We hebben nergens ruimte om dat te kunnen realiseren. Dus dan kom je automatisch in de categorie terecht van versneld opvangen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Wat wij hebben gezegd als college. Wij, vinden het niet, wij als college gaan er niet voor dat versneld opvangen betekent... Stel, per 1 mei komen 40 statushouders. In Zandvoort, alle 40 worden op dat moment in sociale huurwoningen geplaatst. Dan is het een overkill op die markt. Ja. Terwijl als je ze op een andere plek opvangt. en zoals te doen gebruikelijk, wat we al jaren doen. verspreid over het jaar huisvest. Ja. dan heb je niet dat moment dat je zegt. ja, uh, mensen gaan weer twee jaar naar achter op de lijst. Want vergis je niet, hè, het is tien tot twaalf jaar dat mensen hier moeten wachten voor sociale Bedankt dat je de vragen aan mij hebt beantwoord. Nou, uh, voor, voor zover die duidelijkheid. Ik wil de heren bedanken voor hun toelichting. en mevrouw gedaan. De loco-burgemeester ook bedanken ja, voor dank. de toelichting. En de uitnodiging voor over jaar, Die staat al. Ik zat hier wel als wethouder hè, in dit gesprek. Dit was ja, maar ja, ja. Duidelijkheid. Ja. Ik, Voor de duidelijkheid zat u hier als wethouder. Maar ik vond het wel grappig dat wij net het hele bewind van Zandvoort aan tafel hadden. En dat betekent de kinderburgemeester en ja. de loco-burgemeester. Ja, dank, dank voor uw komst. deze week. Dank voor Okay. I can see Zou er zou eigenlijk muziek tussendoor draaien, dat hebben we niet dat gedaan... We niet omdat er gedaan, toch een, een aantal meningen geventileerd moesten worden... Uh, uit twee partijen en een, uh, een wethouder... die nu uh, snel de jas aan want die moet zo naar de opening van het Heldenplein... <lacht> is aangeschoven bij ons, Esther Jansen. Uh, goedemorgen Esther, goedemorgen allemaal. En uh, die weet wel wat over windmolens. Er wordt veel geschreven, er wordt veel gedaan. Hoe is de stand van zaken over windmolens op dit moment? Oké, okay, nou dankjewel in de eerste plaats. Fijn dat we even kunnen updaten, want er zijn inderdaad alweer een aantal dingen gebeurd. Uh, allereerst heeft de minister verleden week een brief gestuurd aan de Kamer over de regionale effecten van de windparken. Uh, dat heeft hij gedaan op verzoek ook van de Kamer, om dat verder te, he, te onderzoeken wat de effecten zijn. En uh, nou ja, dat rapport is gestuurd. Um, Laat ik zeggen, er zijn natuurlijk een aantal dingen waar, we, uh, waar wij het niet mee eens zijn. Maar wat ik wel positief vind, is dat er in deze brief gesproken wordt over drie varianten. Mm -hmm. Namelijk het plan, het oorspronkelijke plan van de minister, om hier gewoon de hele boel vol te zetten. Dat is plan 1 voor de kust? Ja, ja. zeg maar Hollandse kusten heet dat plan. Uh, praat je over 700 megawatt Noord-Holland en 1400 Zuid-Holland, maar dat zitten wij dus ook bij. Ja. Uh, dan is er een variant en ver onze voorkeursvariant, uh, die is ook uh, meegenomen en een tussenvariant. En de tussenvariant houdt in dat 700 megawatt voor de Noord-Hollandse kust dan naar Aymuiden-Ver zou gaan. Dus uh, die zijn dan verschoond van, uh, van de windparken. Mm -hmm. Maar de 1400 megawatt uh, die dan hier zou komen, daarvan zou nog steeds 700 komen. Dan praat je nog steeds over 300 molens. Dus ja. dat word nog steeds heel erg ongelukkig van. Maar wat ik positief vind, is dat er voor het eerst nu eens uh, gesproken wordt over meerdere varianten. Dan denk ik, nou ja, dan zit er toch wat beweging wellicht in. Hè? Uh, in in, uh, in, eerst, in nou, eerste ja, instantie ja. werd er over één plan gesproken. Dus het is inderdaad ja. verrassend dat nu ja. Ermuir Ver ook in dat plan komt eindelijk, Maar ja, weet je, het, het vervelende is natuurlijk... dat wij al jarenlang vragen... willen jullie en mij de ver serieus onderzoeken? En ook alle, he, op alle variabelen onderzoeken... zodat we een echt ver, serieuze vergelijking kunnen maken. Ook op de kosten. En, maar uh, wat, ik, wat ik wel begrijp... is dat er worden nu onderzoeken gedaan... naar uh, hoe de, uh, de uitstraling zal zijn... Op, uh, of de impact zal zijn... Uh, in het Zandvoortse, in het Noordwijkse... en al de kustgemeenten. De banen gaan weg of niet ja. gaan niet weg. Men zegt van niet, maar... maar nu komt dus die variant in, het, in, in de brief te staan. Is dat een omswaai? Want... Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Um, ik denk dat Den Haag, uh, of in ieder geval de minister, laat ik het zo zeggen... houdt heel erg vast aan zijn oorspronkelijke plan. Ja. Uh, maar ja, hij laat wel zien wat dan de meerkosten zijn... van variant Enmuidever en de tussenvariant. Dat betekent in mijn ogen dat er altijd nog ergens ruimte is voor discussie. Hè? Want ja. uiteindelijk is het dus puur een kwestie. Uiteindelijk ja. is het, want Enmuidever uh, is al aangewezen als geschikt gebied. Uh, er zijn ook al vergunningen voor afgegeven. Dus daar zou je effectief heel snel kunnen beginnen. Uh, alleen tot dusver hebben ze dat niet serieus uh, willen meenemen. Nou, dus nu uh, is dat een van de serieuze uh, dingen. Het andere uh, plan wat men heeft onderzocht is de, de impact op, uh, op, de, op de kustplaatsen. Ja. Neem aan dat jullie daar uh, uh, niet helemaal mee eens zijn? Nee, nou ja, dat is, uh, de minister heeft dat opnieuw laten uitvoeren. Maar op basis van eigenlijk verouderde gegevens. Dat is een onderzoek waarbij ze naar uh, 30 molens hebben gekeken op 23 kilometer... Uit de kust. Ja, dat nou, zo. we hebben er nu al meer dan ja, dat. dat. En bovendien, als je weet, hè, als je weet hoe, wat in de plannen, hè, praat je over 400 tot 500 molens voor de kust, ja. dat is natuurlijk het, totaal onvergelijkbaar. Dus ze hebben dat op, eigenlijk op basis van oude afbeeldingen op, van uh, 30 molens, 23 kilometer uit de kust gedaan. En daaruit blijkt dan, volgens de, uh, het rapport van Decisio, dat er tussen de 0 en 10 procent minder toeristen zouden komen. Nou, dat is natuurlijk ook een enorme marge. En eigenlijk zeggen ze er met Zoveel wordt meteen achteraan. Ja, we weten het ook niet zeker. Het zijn eigenlijk maar aannames. Maar als dat nu op uh, verouderde gegevens gedaan wordt. Uh kan je dan aandringen, via de Kamer... van doen eens een onderzoek met de huidige gegevens. Ja, dat daar we... zal dan een ander getal uitkomen. Dat, dat hebben wij natuurlijk hebben. ook steeds gezegd. Daarom hebben we ook zelf uh, onderzoek... Uh, al uh, verleden jaar is onderzoek... van uh, Green Destinations uitgekomen. Nou, daarin uh, zijn uh, de effecten vele malen erger... dan wat de minister... Wat in dit rapport uh, staat. Hè, dus in onze uh, becijferingen... kun je over uh, tot wel 30% minder uh, bezoekers spreken. Ja. Als ik nou twee van die... Uh, Rapport heb en uh, lees hier het verouderen. Want staat er gewoon de ja. datum staat erop, en ik heb hier een nieuwe die door jullie geproduceerd is. Neem aan dat de Kamer ingeschoten wordt. De Kamer krijgt natuurlijk de gegevens van de minister. Wij uiteraard zorgen wij dat de Kamerleden ook onze gegevens krijgen. En wat, we ook, wat nu sta, ons te doen staat, ons praat ik even namens de Stichting Vrije Horizon. Even, even voor duidelijkheid, de Stichting Vrije Horizon, is dat alleen een Zandvoorsplatform? platform? Nee. Of is dat een kustgemeente platform? Nee, dat is veel breder. Okay. De Stichting Vrije Horizon is veel breder. Um, en um, wij vragen nu aan ECN, hetzelfde ECN-cijfers die ook zijn meegenomen in het rapport van de minister. Hetzelfde ECN, omdat het wordt gezien als een geloofwaardig uh, onderzoeksinstituut. Uh, vragen wij om uh, opnieuw berekeningen te ja. maken op basis van de, uh, ja, de gegevens die wij hebben. Ja. En dan ben ik nog wel eens heel erg benieuwd. Willen we willen natuurlijk heel graag dat het voor eind april uh, klaar is. Uh, en dat uh, nou ja, we hopen op die manier gaten te kunnen schieten in het uh, rapport van de minister. Want het is gaten, Kaas hoor, dat kan ik je vertellen. Ja. Het is echt. Noem het ga, gat. Nee, <laughs> dat wil je niet nee. nee, weten? Weet uh, Ik kan me voorstellen: ben, Die cijfertjes dat je... die gaan mensen duizelen op, het laatst. Ja. En, en, en je zit elkaar, je kunt overal elkaar doodgooien met cijfertjes. Uh, het zal een centenkwestie zijn voor mijn part. Uh, wij denken dat waarschijnlijk hè, de, de meerkosten van IJmuidenver... niet op 1,2 miljard uitkomen... maar misschien op 300, 400 miljoen. Over 20 jaar, hè? Um, ja, je speelt uit over de hele periode. Ja, ja, natuurlijk. En dan moet je je afvragen van... ja, is dat... Uh, um, en wat is een vrij horizon waard? Dat kun je dan afvragen. Vinden wij het verschoon blijven van 400, 500 molens voor de kust? Vinden wij dat met z'n allen in Nederland de moeite waard? Wat ik nog wel graag wil zeggen over het rapport van de minister. En daar hebben we ook echt bezwaar tegen gemaakt. En dat is misschien nog wel, als je het hebt over een gat. Um, in het rapport van uh, de CISIO. Uh, wordt eigenlijk. Wordt al die. die um, zeg maar de effecten. Uh, van die windparken. die worden niet echt regionaal uitgemeten. Uh, gemeten, maar landelijk. Ja. Dus er wordt gewoon gezegd van ja. er zijn dan. Uh, mensen gaan straks niet meer naar het uh, strand rijden. maar naar een andere locatie. Mm -hmm. En dan gaan ze zeg maar het aantal kilometers meten. wat ze dan niet hebben. of wel. nou ja, allemaal van ja. dat soort. Maar dan denk ik ja. Dat is allemaal wel. Dus wat er nu uitkomt aan zogenaamd weinig effect... dat is verspreid overlandelijk. Maar de effecten op hier op de kust zijn enorm. En we hebben ook... Uh, bijvoorbeeld in onze berekening... Uh, er wordt gesproken over 1250 banen... wat het zou kosten. Wij denken overigens dat het meer zou kosten. Die 1250 komt uit het eerste rapport, hè? Uh, ja. maar Het dat oude we... rapport, ik maar zeggen. Maar daar... Nou, daar wordt nog steeds over gesproken nu. In het rapport staat dat er maximaal 1250 voltijdbanen verdwijnen. Hmm. Uh, op basis van het verouderde onderzoek, zeggen wij. Dan bij. Ja. He, en um, als je een voltijdbaan uh, berekent op 80.000 euro per jaar, omzet per jaar... dan zou je op 1250 banen maal 80.000 euro maal 20 jaar uitkomen op 2 miljard verlies. Verlies. verlies. Dat is vele malen meer dan die 1,2 miljard... Ja. vermeende 1,2 ja. miljard van de minister. Nee, nou, dat, dat soort de... dingen. Dus die cijfertjes die worden over en weer... Ja. En dan, maar dan denk ik, ik ga dan liever terug naar de basis. Dan denk ik van ja, er zijn dus goede alternatieven. Dat bestrijdt de minister eigenlijk ook niet. En Muidenver is heel geschikt. Ja. Daar kun je de hele opgave op kwijt. Mm -hmm. Dus je kunt daar je hele groene energiedoelstellingen realiseren... En je kunt ze vrij horizon houden. Ja. Ik, kan, ik kan je dus de, de, de, de oplossing ja. ik, kan je, ik kan meegaan in het idee dat je terug wil naar de basis. Maar ik kan ook uh, naar de Kamer gaan. En daar gaat men toch erg rekenen. Men, men is erg in, in de cijfertjes en in, uh, in, in, in wat daar dan uitkomt: verlies of, of winst. Neem dat je dit ook nog doorzijde naar die. Uh, dus, dus daar zal een rekensom uitkomen die naast elkaar gelegd wordt. Ja. Dat, dat zal. En terug naar de basis. Prima, um, de minister houdt wel erg vast aan zijn doelstelling uh, van het energieakkoord en nu zie ik ook dat Greenpeace zich daar uh, een beetje mee gaat bemoeien. En die zegt, waar zijn die dingen meneer? Ja, dat is heel curieus. Greenpeace, die hebben echt een zeer andere missie gekregen, lijkt het wel. Want die zeiden van de week nog in een interview van, nou ja goed, dan kost het een paar potvissen of een paar ja, bruinvissen ja, ja, ja. meer of minder. Ik denk, ja. oh wacht even, Greenpeace. Ik denk, hè, sinds wanneer moeten die zich druk maken over slans financiën? Uh, Greenpeace maakt, ze kan zich druk maken over groene doelstellingen, maar dat doen wij ja. ook. Ja. Dat is het hele punt niet. De minister kan zijn hele groene uh, zeg maar, energieakkoord realiseren op IJmuidenverg. Dus dat is niet het punt. De enige variabele voor de minister is van wat kost het. Ja. Ja. En nou, daar kun je dan met z'n allen over debatteren. Over wat, wat mag het kosten. He? En uh, nou, dan hebben wij andere gegevens, andere gegevens dan uh, de minister. Ja, de minister. Ja. En dan nog, zal het misschien iets meer kosten. Maar belang niet zoveel meer als de minister. En je zou ook kunnen zeggen in het huidige tijdsgevricht. Met zo'n lage of rentestand kun je beter nu... Even wat investeren, investeren in, ja. uh, in ja, verder ja, ja. weg dan straks. Ja, Hebben heb ja. jullie wel eens, heb je wel eens contact met Greenpeace hierover? Ja zeker. Probeer eens uit te leggen aan die mensen. van Ja joh luister dat is hartstikke leuk maar ja, dus het kost jammer geld dat... maar. Het is dus jammer dat Albert Korper hier niet zit. Voorzitter van de stichting. Want die heeft deze week nog bij Omroep West een uur lang gedebatteerd. Met uh, de woordvoerder van Greenpeace hierover. En het is ook heel gek dat je eigenlijk... we hebben helemaal geen verschil van inzichten over de nut en noodzaak... van groene doelstellingen, hè, van groene energie. En uh, dat is ook helemaal niet waar... Het is grappig dat het altijd duidelijk naar voren komt... dat daar helemaal geen verschil van mening over nee, is. Nee, het gaat puur om de locatie. En dan denk ik... En uh, hè, wij denken... We hebben toch uh, in ieder geval een aantal bronnen die zeggen... Nou ja, vlak voor de kust is er juist veel meer visstand. Ja. We spoelen ook steeds meer uh, beestjes Beestaan. aan vandaag. Ja. Tot, hè. Dus ja, misschien... Um, is het dan uh, beter om verder weg te zitten, om, om, omdat je dan minder verstorend bent, ook ec ecologisch? Dat blijkt overigens ook uit het rapport van Green Destinations. Overigens, die rapporten zijn allemaal te vinden op de website van de Stichting Vrije Horizon: okay. www.vrijehorizon.nl. Daar kun je dus echt alle informatie vinden, ook de Kamerbrieven van de minister, want we proberen echt uh, alles bij elkaar te zetten. Okay. Weet je wat ik ook nog wel graag zou uh, willen zeggen, wat ik een positieve ontwikkeling vind? Mm -hmm. Um, dat is dat uh, eigenlijk nu ook uh, de gemeente Bergen en de gemeente Castricum en Egmond, Wassenaar, die Loosduinen, zijn allemaal nu ook aangehaakt oh, op dat platform. Ja. En die zijn ook allemaal <hums> nu bezig met in hun eigen gemeenschappen Logisch. mensen te informeren. Handtekening op te halen, want uh, die handtekening hebben we natuurlijk nog steeds. Hè. Die hebben we nog steeds ja, niet aangeboden. Er nog, gaan er nog acties? we ja, gaan nog door? Ja. Nou ja, zolang we hem nog niet hebben aangeboden, kunnen we het uh, Gewoon, uh, nog doorgaan ja. met het nog verzamelen. Ja, ja. ja. Dat is wel wel grappig, want alle kustgemeentes die, die, uh, die concentreren zich erop. En Wijk aan Zee zegt vanuit ze Meneer, aan mij de manier, ver. Dus uiteindelijk is de oplossing is klaar. Je bedoelt, Wijk aan Zee, Velzen. Ja, die, hebben, uh, die zeggen ook niet per se van. Ja, die laten ze niet echt uit over locatie. Ja. Voor hen is het gewoon belangrijk qua werkgelegenheid dat zij die windparken kunnen realiseren. En dat is ook helemaal prima. Den Helder vindt dat ook. Dat zijn eigenlijk maar een paar gemeentes die meer een industrieel karakter hebben, die dat vinden. Maar die zullen ook geen moeite hebben met hem uit de ver. Waarom? Oh. Ja. Nee, dat nee, lijkt mij ook niet. Nee. We zijn weer aardig ja. bijgesproken ja. over de stand van zaken. En ja, nee, we nog, we... Één ding, ben. nog één ding, Nog één ja, ding. dat moet eventjes. Want er zijn zoveel mensen die zich hard hebben gemaakt hiervoor. Ja. Uh, de paal, de beroemde paal, gaat op tournee. Daar nou, was al sprake van. Ja. Dus uh, van 20 tot 30 april gaat uh, onze paal naar uh, Noordwijk. En daar komt ook weer een tiendaagse marathon... met allemaal acties om ja. aandacht te vragen voor, uh, ja, voor deze zaak. Goed. En, goed zo. De paal ja. gaat op tournee ja, uh, Mensen die willen zitten, mogen ook in Noordwijk zitten. <laughs> uh, ja, maar ik denk dat knap druk wordt op die ja, aandacht. Ja. Ja. Nou, ja, we gaan het zien. Esther, bedankt voor Dankjewel. de komst Dankjewel. en uh, de uitleg. Wij uh, denk ik dat wij moeten afsluiten. Want die ene minuut kunnen we geen... Nee, maar dat komt volgende week wel weer. Ja. Agenda middelen. Ik wil nog wel even vertellen, want er staat short rally op het circuit. Ja. En die komt ook door het dorp. Dus uh, als je leuke auto's wil zien, kan je vanmiddag op het Raadhuisplein het uh, dorpje bekijken. Dan danken wij Hotel Hoogland voor uh, de gastvrijheid. En de koffie. Hè? En de koffie ja. die deze keer zelf gepakt moet ja. worden. Omdat Gerry moest uh, meepresenteren. Waarvoor dank je wel. Uh, dank je wel, Ben. Kasper, ook ontzettend bedankt voor de techniek. En voor de rest wensen wij iedereen een prettig weekend. Fijn weekend allemaal. 10 Maar ik weet toch wel, dan uh, kom je de aanvoerder van volgende week hoor. Dat is een rondje. Oh, nee, we in, 20 ja, 20. dat natuurlijk alleen. Maar, maar ik heb... Uh... mijn dochter is al een training, dus ik zou zeggen, dat is makkelijk nog trainen. Ja, nee, ik wil